You look into a dump and you say Why why why why? Welkom bij het tweede uur van deze Zandvoort lunch. Op donderdag 25 juli alweer. En we maken vandaag een speciale Pride uitzending. Hier op ZFM Zandvoort bij Zandvoort lunch. Want er is maandag net, vanaf maandag natuurlijk een bom pro, vol programma op, van maandag tot met woensdag. Met allerlei leuke activiteiten. En uh, ja, Roy, waar begint het eigenlijk, het hele evenement? Um, het hele evenement, nou ja, we beginnen eigenlijk uh, met de opening van Pride uh, in Amsterdam. Dat is aanstaande zaterdag. Dan lopen we met een delegatie mensen uit Zandvoort mee in de Pride Walk. Vanaf het home-moment naar het Vondelpark. Um, en dat is eigenlijk de opening van Pride. Want Pride at the Beach is een onderdeel van de Pride in Amsterdam. Ja. Uh, dan is er Pride Park in uh, Amsterdam. Daar staan we met een hele grote stand ook om Zandvoort te promoten. Uh, met een heel team aan uh, promotiemedewerkers uh, die onze programma boekjes zullen uitdelen. Uh, maar er staat ook uh, Government Pride, uh, het leger, het ministeries, uh, brandweer, politie. Uh, om te laten zien dat ook de overheid uh, diversiteit uh, uh, uitstraalt en verwelkomt. En dan is er zondag een dag om ons allemaal klaar te maken voor het grote geweld. Want dan op uh, maandag uh, gaan de NS extra treinen inzetten vanwege de verwachte toestroom van mensen. Uh, en begint uh, op het Stationsplein eigenlijk een soort pre-party uh, tijdens het verzamelen van alle mensen die uit uh, het hele land of uit andere landen ook uh, naar, naar Zandvoort komen. Om ons op te stellen voor de parade. Dus ja, dan gaat het grote feest losbarsten. Dan gaat het grote feest losbarsten. Ja, dan gaan we al feestend vanaf het plein. Uh, naar, uh, sorry. Ja. Uh, over de boulevard en door de kerk de Winkelstraat heen uh, naar de, uh, het Raadhuisplein. Uh, Elie lust uh, zal de, het feest openen en ook de parade leiden. Dus dat wordt een uh, spectaculair uh, en uh, een bekend gezicht die uh, gaat zorgen dat het uh, fantastisch gaat lopen. Ja. En uh, daarna, daarna gaat het feest losbarsten... met het podium natuurlijk op het Raadhuisplein. Wat is uh, daar het programma van? Nou, we hebben een uh, zeer gevarieerd uh, programma... op het uh, Raadhuisplein. Uh, het is een, uh, we hebben daar... Uh, Imca Marina, die vorig jaar op het plein was... maar door uh, een, uh, zeg maar een andere uh, techniek... Helaas niet kon zingen omdat haar muziek niet op de apparatuur afgespeeld kon worden. Imka, die heb ik een tijdje geleden ontmoet en die zei ik wil heel graag dat alsnog een keer komen doen in antwoord. Ja. Dus Imka Marina hebben wij weer op het, uh, op het podium. Um, ja, ik, heel uh, grappig misschien, maar ik sta zelf samen met Dallas Angels uh, als een uh, duo om het, uh, het festival te hosten op het Raadhuisplein. Wat leuk. Ja, het is wat anders. Je kunt ja. mij, mij van een andere kant zien. Um, niet alleen Dallas, maar ook ik heb een aantal kostuumwisselingen. Dus als mensen benieuwd zijn naar mijn alter-ego's... dan kunnen ze altijd komen kijken. Um, en we hebben ook Paul Morris uh, die daar komt zingen. Um, we hebben dansers, uh, bekende dansers die ook uh, op de Love Parade... op uh, Milkshake en op allerlei grote festivals uh, dansen. Uh, die spectaculaire dansershows komen doen bij ons op het uh, podium. Um, we hebben DJ Divine... die ja, echt een bekende stem heeft... met zo'n prachtige wauw... Uh, ja. klank in haar stem. Dus echt een heel ja, bijzonder gevarieerd programma. Dus dat wordt uh, weer wordt een groot feest. En uh, ja, natuurlijk mensen, luisteraars... kunnen lekker van twee podiums... heen weer uh, lopen... en met een bomvol pro programma... in het hele dorp. Ja, het is natuurlijk heel erg mooi. Ik bedoel, de Zandvoorten zijn... Uh, wat dat betreft... De, voor de tweede keer worden ze ontzettend verwend... dat je twee podia hebt op uh, zo'n korte loopafstand van elkaar... Uh, ik zou eigenlijk bij deze wel de oproep willen doen, en daar is ook al overleg over gaande, om te zeggen: laten wij. Uh, als Zandvoort uh, de handen echt helemaal in één slaan. Niet alleen een uh, fantastisch festival hebben met verschillende dingen... maar laten we misschien het nog groter doen... door het uh, gewoon helemaal gezamenlijk te doen. Ja, nou, wie weet gaat dat uh, gebeuren in de toekomst. Zometeen bellen we met Brigitte over de dinsdag. En uh, dat wordt natuurlijk ook een heel mooi uh, programma. Maar maandag hebben we natuurlijk ook nog diverse exposities. Kun je daar wat over vertellen? Ja, we hebben de prachtige uh, expositie uh, Art with Pride... in het uh, Zandvoort Museum natuurlijk. Uh, dan hebben we de expositie in, de, in het atelier. Uh, de, nieuwe galer, uh, de nieuwe expositieruimte in de Haltestraat. Uh, dat is ook een hele mooie expositie. Het uh, gaat over het lichaam. Uh, dus mensen moeten wel een beetje tegen een beetje bloot kunnen. Maar dat het moet in Zandvoort met vier kilometer de strand geen probleem zijn natuurlijk. Uh, en dan hebben we ook nog een expositie op de, in de pop-up uh, uh, uh, expositieruimte op de Passage. Dus ook heel ontzettend mooi. En er is heel erg leuk voor de eerste keer uh, in de bibliotheek... ook allerlei dingen te zien over uh, voorzingsmateriaal, boeken, literatuur... Uh, wat te maken heeft met uh, de regenboog, met Pride. Nou, dat is ook weer mooi om die boodschap via die manier... ook weer naar buiten te brengen. Dus dat, dat is, het maakt het hele cirkeltje rond. Ja, dat uh, zeker. Uh, we hebben bijvoorbeeld ook, als je praat over de cirkel rondmaken... Uh, en het programma voor de dinsdag een voorstel gedaan... richting uh, Huis in de Duinen om uh, te kijken of wij vervoer kunnen regelen... voor mensen die daar zijn en zeggen... Goh, we willen toch wel naar die uh, voorstellingen en de zang... Uh, op het uh, gasthuisplein op dinsdag toe. Dus we proberen echt alles aan te doen om te zorgen dat mensen kunnen komen... en dat het programma breed wordt. Zeker. En daar hoort ook meer muziek bij, hier ook op de radio. En nou, wij gaan luisteren naar de Village People met YMCA. Hoort er natuurlijk ook een beetje bij, hè, Roy? Ik hoor er helemaal bij. Ja. Ja. Dat is echt uh... <laughs> Daar is het ongeveer begonnen, hè? Zeker weten. Ja, New York. Please you can Village People hier op ZFM Zandvoort YMCA. The tail, the man, man, wow. Ik zie Roy Dongen alweer helemaal op de tafel staan en een dansje doen. Bijna. Bijna. Ik uh, zit aan de andere kant tegelijkertijd weer met allerlei mensen met de laatste uh, dingetjes te regelen. Dus het is een heel spannende dag voor mij vandaag. Ja, jouw, uh, jouw agenda zit bommetje vol deze periode. Dat uh, hebben we wel door hoor. Ja, gelukkig wel. Ja, toch, dat is belangrijk. Uh, en ik niet alleen, uh, met het hele team, alle organisaties en alle deelorganisaties... is iedereen hard aan het rennen om te zorgen dat het uh, drie fantastische dagen worden. Ja, wie ook het uh, ja, bommetje vol agenda heeft en uh, van het ene evenement naar het andere evenement gaat... dat is Brigitte van Eij van het Wapen van Zandvoort. Goedemiddag, Brigitte. Goedemiddag, Roy. Goedemiddag, Roy. Ja, Roy, Roy. <laughs> Fijn dat je even tijd hebt kunnen maken in je drukke agenda voor uh, ja, toch even wat toe te liggen over de dinsdag. Want uh, ja, van, van maandag ga jij op naar het volgende evenement op dinsdag. En dat is, heeft toch een, uh, ja, een, een, dat is toch een mooi evenement geworden met een uh, mooie boodschap, toch? Nou ja, ja ik, vind het, uh, uh, uh, ik vind het bijzonder dat dit jaar niet alleen maar feest is tijdens de Pride. Want de Pride is niet alleen maar feest. En... Uh, dat er ook voor de kinderen en voor de wat oudere mensen... gewoon een uh, hele dag is uh, met een beetje culturele invulling. Ja, want wat uh, kan men verwachten op het gastenplein op die dag? Nou ja, we beginnen om twee uur met de kinderen. Want de kinderen hebben de toekomst. En daarmee is het evenementje ook Kids Have the Future. Dan uh, is er een... Uh, een, een, een poppenkastvoorstelling op het podium... en de kinderen kunnen poftjes krijgen. En uh, uh, er komt een uh, um, ballonnenkunstenaar... en er is nog een uh, verhaal over uh, prinses Nina. En uh, ja, uh, dat uh, lijkt ons uh, verschrikkelijk leuk. In ieder geval daar beginnen jullie mee. De kinderen hebben inderdaad ja. de, de, de, de toekomst. Ja. En uh, die krijgen dan door verhalen die, die, uh, die, uh, ja, toch de boodschap mee. Ja, Ronald, uh, Ronald Huskus die uh, heeft uh, de, het grootste deel daaraan voorbereid. Uh, de Poppen uit de Kast uh, voorstelling van Koning en Koning. Kijk, uh, weet je, uh, jeugd is toekomst. Dus uh, ook de, de verdraagzaamheid naar elkaar. Dat begint er ook bij die kleine kinderen. Dus ja, Poppenkast, Poppen uit de Kast, Koning en Koning. En het start allemaal om twee uur, middags. En daarna gaan jullie uh, verder met het volgende op het programma. Wat, uh... Ja? Dan doen wij bubbels en met een, uh, een uh, uh, met hele relaxte live gezongen uh, muziek op de achtergrond. Bubbels en houdt in dat je een lekker glaasje roze prosecco krijgt met een kan met een, kan met een borrelplankje uh, gecombineerd worden. voor 12,50 per persoon. We, we vinden het prettig als daarvoor gereserveerd wordt op info@wapenvanzantse.nl. Um, wie er dan komt zingen... dat zijn Lizzie Ossevoort... en Bertra. Dat is een duo. Uh, en onze eigen Dennis Burger... die zingt uh, zeg maar de Sinatra's... en de lekkere... Uh, um, Lounge-muziek. Nou ja, middagborrel-muziek. Nou, dat klinkt fantastisch. Uh, ik ga geen mailtjes deur, want ik ga bij deze reserveren. Ah, top. <laughs> <laughs> nou ja, en van daaruit weer... Um, dat, dat, dat eindigt zeg maar om half zeven. Dan gaan we direct door met het volgende uh, agendapunt. En dat is onze Culture Night. En uh, dan hebben we vier verschillende optredens. En we starten met singer songwriter Wenny Moore. Onze eigen standvorsen uh, Wenny Moore. Ja. Dan uh, kom, hebben we uh, Kleinkust-duo uh, De uh, Poppers. Uit Amsterdam. Uh, we hebben mannenkoor Maneuva en onze eigen dansschool uh, verzorgt ook nog een, uh, een optreden op het podium. Dit is een en bomvol podium, programma. Ja, en dat podium dat stopt om 9 uur en dan gaan we met z'n allen naar de film. Want daar speelt dan uh, de Riot. En uh, de, de, de, dat is in het kader van de Roze filmdagen. Daar word je ook ontvangen met een hapje en een dingetje. En uh, ja, die kaartjes, volgens mij zijn daar nog wel wat kaartjes voor beschikbaar. Nou, dat is een heel mooi uh, programma op het Gasthuisplein. In ieder geval, iedereen is vanaf twee uur hartelijk welkom om dit mooie evenement uh, mee te maken. Brigitte, bedankt voor je tijd. Ja, uh, graag gedaan. En jou horen we gewoon ook weer uh, zaterdag uh, bij Goedemorgen Zandvoort. Ja, en ik zie je, Brigitte, natuurlijk vanavond. Want de rosé aan Zeeworl is vanavond in het wapen van Zandvoort. Heel veel succes daarmee ook. Tot vanavond. Tot vanavond. Tot vanavond. hoi. Hoi. hoi. En dat was precies van, van het Wapen van Zandvoort. Wij gaan luisteren Boney M. En zometeen hebben we nog veel meer informatie over Pride at the Beach. She's crazy like You just failed ...hier op van Zandvoort, Elton John. En uh, ja, wat, ik al, wat we al de hele middag uh, lopen te roepen... ...een bonvol programma met Pride at the Beach. Maar heel even wat anders. Op dit moment is het ene laatste activiteit bezig uh, van recrea dat mooie kinderevenement die de hele week al plaatsvindt... Uh, ...op diverse plekken in Zandvoort voor de vakantie. En zij zoeken nog vrijwilligers voor Sante Kraampie... die aankomende, ja, morgen eigenlijk aankomende vrijdag is... bij het Louis-Davidsplein. En wilt u daarvoor opgeven om te helpen bij Sante Kraampie? Meer informatie? Recreade-zandvoort.nl En stuur gerust een e-mail, want ze hebben jullie... Hard nodig, want zonder vrijwilligers kan Santa Krapie niet doorgaan. En uh, ja, dat uh, is wel even een belangrijke mededeling. Want het is wel belangrijk dat dit evenement doorgaat. Um, Roy, jij bent hier nog steeds gezellig aangeschoven als gast, zei de voor deze zomer. Um, ja, woensdag is er ook nog gewoon een leuk programma ja, te doen. Zeker, woensdag is er een fantastisch programma. Behalve het feit dat alle exposities natuurlijk prima te zien zijn op alle dagen... Uh, en je daar de woensdagmiddag uitstekgelegenheid voor hebt... is er woensdag nog ook een heel speciaal programma... eigenlijk Pride on the Beach uh, bij uh, Mango's. Ja, wat, en, uh, wat kan men daar doen bij Mango's op die dag? Nou, mango's is natuurlijk bekend van zijn uh, uh, Alive-festivals. Dat ja. wordt dus weer een beetje hetzelfde. Uh, dan zijn er dit keer allerlei DJ's uit de uh, gay scene aangetrokken. Uh, er zijn de, de, leuke dingen te zien. Er zijn extravagante travas die uh, rondlopen. Uh, het is voor ieder wat wils. Het uh, begint s middags met uh, wat loungeachtige muziek... en bouwt zich op naar een uh, swingend feest in de, in de loop van de avond. En wat uh, hebben we nog meer te doen? Want daarna gaat er ook nog iets leuks gebeuren, toch? Of tijdens? Ja, we willen het weer laten uitgaan met een bang, uh, om het maar zo te zeggen. En dat betekent dat er uh, met toestemming, met vergunningen... Uh, veilig vuurwerk afgestoken zal gaan worden. Dus het is niet een illegaal vuurwerkje voor een of ander trouwerijtje. Nee, het is een keurige aangevraagde vergunning om keur vuurwijk... aan te steken om half twaalf s avonds, waarmee Pride in Amsterdam... of een uh, zandwoord wordt afgesloten... en weer Amsterdam voortgezet zal worden. Ja, want wat vindt Amsterdam plaats... Zeg je? Wanneer vindt Amsterdam plaats? Nou, in Amsterdam, zoals ik al zei, dat begint aanstaande zaterdag. Ja. Uh, dan is een groot deel van het programma hier, uh, en dan gaat het donderdag en vrijdag in Amsterdam met allerlei verschillende activiteiten ook weer verder. En zaterdag is dan de kennel parade. Ja, want daar zit iedereen eigenlijk uiteindelijk op te wachten, toch altijd? Ja, helaas uh, moet ik zeggen, is dat wel iedereen op wacht? Want de Kettle Parade uh, haalt heel veel aandacht weg... bij de andere negen dagen dat de Pride duurt. Ja. Uh, en de Kettle Parade, ik zie het zelf altijd als een soort... Uh, ja, een zichtbaarheidsoptocht, een soort carnavalsoptocht voor de gays. Waarvan de media dan meestal alleen maar de foto's nemen... waar je wat schokkers op kan zien. Ja. Uh, en dat dan, daarmee wordt een bevolkingsgroep van... Een, een bijna een miljoen mensen neergezet. Ja, bijvoorbeeld Gordon die van een boot valt. Bijvoorbeeld. Toevallig ja, ja. nou, is er nog in het nieuws. En Gordon is natuurlijk ook niet echt representatief voor de hele gay community. Nee, nee, nee, nee, nee. Nee, nee dus iedereen zijn allemaal anders. Ik heb trouwens wel een nieuwtje voor je, Roy. Want oh. tijdens onze uitzending is, kan ik nu zeggen... online is net bevestigd dat George van der Pannen op maandag ook nog op het uh, Raadhuisplein komt uh, optreden. Wat leuk. Absoluut. Dus we hebben er weer een ster bij. Helemaal super. Hé, hey, uh, laten we dan ook eventjes een uh, plaat van hem draaien. Wat een goed idee. Even kijken of ik de goede Shorts van de Pan heb. Niet dat. Nou ja. Blijf nog eventjes. Shorts van de Pan heb ik hier. Die gaan we draaien. Nieuwe Shorts van de Pan hier op ZFM Zandvoort. En zometeen praten we gewoon nog lekker even verder. Ik blijf nog eventjes. Ik ben nog niet los Het is fijn mezelf te geven Want ik merk dat het mij geen moeite kost En de dag breekt door het duister Het verdwijnen van de nacht brengt de twijfel in mijn hart Hou oh, het vast De zon ook schijnt Ik wil nergens anders zijn Hou me vast Blijf nog even Als de morgen komt Is alles weer voorbij Mijn huis MUZIEK Shorts van the banana. Ja, een van de artiesten die nu uh, bekend zijn... in ieder geval de laatste artiest die bekend is gemaakt... om uh, op het podium op het Raadhuisplein op te gaan treden. Nou, dat was wel even primeurtje hier op de Zandvoortse Radio, Roy. Ik wou dat zeggen, dat was Breaking News. Breaking News, George van de Panna. Ook nog live op het podium uh, op het Badhuisplein. En uh, ja, er staan allemaal... Uh, in ieder geval er is heel veel te doen komende tijd. En uh, blijf ook op de hoogte vooral bij ZFM Zandvoort... want wij houden u op de hoogte... want wij uh, zenden in ieder geval maandag en dinsdag... Uh, live vanuit de studio uit om iedereen... De hoogte, op de hoogte te brengen van alle laatste activiteiten en nieuwtjes rondom Pride at the Beach. Wij gaan luisteren naar de volgende zangeres die ook op gaat treden, maar dan op het Gastelsplein, Bonnie Sint-Claire. Bonnie, kom je buiten spelen? Nou, benieuwd of u deze nog kent. De straat waar ik woonde als kind Is er iets dat ik daar nu nog vind? Kijk, ik kom mee. Ik ben er bekend, maar alleen. Het huis is rustig. Er... Wel hè? <laughs> Dat was Bonnie Sinclair hier op ZFM Zandvoort bij Zandvoort Lunch. En uh, ja, in ieder geval wat ik al zei, blijf vooral op de hoogte deze dagen. Vanaf maandag, in ieder geval live hier op de radio. Uh, vanaf een uur of twee à drie uur hebben we het laatste nieuws rondom Pride at the Beach. Uh, verder blijft u ook op de hoogte op onze Text TV. En vergeet onze ZFM Zandvoort app niet, die gewoon te downloaden is via de welbekende downloadshops op uw telefoon. Wat een, uh, wat een tekst eigenlijk. Zo een verhaal, verhaal. Zoveel mediums uh, waar we te bereiken zijn. Hé hey, Roy, um, ja, we eindigen natuurlijk met, uh, met heel veel vuurwerk uh, aan het einde op, uh, natuurlijk op uh, de, de woensdag. En, uh, en dan uh, hebben we dan weer een mooie Pride uh, lang weekend gehad eigenlijk. Om het zo maar even te zeggen. Ja. Want het voelt wel als weekend. Gewoon drie dagen lang uh, iets moois in je dorp. Wat, wat zou, zouden jouw wensen nog zijn om uh, ooit nog eens toe te voegen aan, uh, aan dit evenement? Um, ik zou denk ik het leuk vinden als, uh, als we wat breder zouden kunnen groeien. Um, en met breder bedoel ik meer, nog meer samenwerking om er een heel groot event van te maken. Um, dat, dat zou heel erg goed zijn. En ik vind het ook heel erg belangrijk dat we volgend jaar uitbreiden om ook dingen, meer dingen voor jongeren te doen. Ja. We hebben nu uh, cultuur uh, uitgebreid toegevoegd. We hebben de allerjongste toegevoegd, zoals Brigitte zei. Hè? De, ja. de, de, de kinderen hebben de toekomst, maar we zeggen eigenlijk de jeugd heeft de toekomst. En wat we nog een beetje missen is de jeugdactiviteiten en de sportactiviteiten. Dus ik hoop dat we volgend jaar, bijvoorbeeld op de woensdag... fantastische sportactiviteiten op het strand... In combinatie met jeugd misschien wel een of andere... surf, happy, hippie hangout kunnen creëren... Ja. om ook jongeren naar Zandvoort toe te brengen. Want dat is wel een van de dingen die mij zorgen maakt. De gemiddelde leeftijd is die van mijzelf of ouder. En ik zoek eigenlijk ook gewoon de mensen van 18, 19, 20... Uh, die in Zandvoort het ook ontzettend leuk vinden om uh, feest te vieren. Ja, nee, dat zou, dat zou zeker een mooie toe, toevoeging zijn. Denk ik wel, ja, want we moeten wel zorgen... dat we uh, voor alle generaties een uh, interessant dorp blijven... maar dat we deze boodschap ook bij alle generaties binnen blijven brengen. Ja, stel ik uh, zit te luisteren, en of ik ben ondernemer of creatief... en ik heb een heel leuk idee. Waar kan, waar kan uh, ik me aanmelden als ik uh, luister voor, uh, om, om mee te werken voor volgend jaar? Uh, je kan sowieso een e-mailtje sturen naar uh, info beach, uh, Als je denkt van nou, ik wil de eerste keer met Roy erover sparren, kan het ook. Gewoon door een e-mail te sturen naar roy beach, uh, En dan nemen we heel graag contact met iedereen op. En dat hebben ook verschillende mensen gedaan. Hè? We hebben de salon die je dit jaar meedoet. Uh, we hebben de Dikes and Dogs en Otters Walk die, uh, die we hebben. Er zijn dus ook allerlei andere kleine events die uh, plaatsvinden. Um, er is een speciale borrel die georganiseerd wordt door um, uh, Café Mio. Um, van, door Max. Uh, Rosé um, met uh, hapjes en dergelijke. Dus er zijn allerlei kleine eventjes die ook gewoon plaatsvinden in het dorp. Waar je iets leuks mee kan. Zeker weten. En wat, wat, wat vorig jaar bezocht toch ook wel een, een best wel grote bekende Nederlander het evenement? Gerard Joling. Ah, ja, inderdaad. Maar er waren natuurlijk wel uh, ook veel bekende Nederlanders op de podiums. Ja, ja, ja. ja nee, zeker. En ik denk dat Gerard dacht van, uh, waarom heb ik hier niet gestaan? Ja. Nou, wie weet. In de toekomst moet hij misschien eens zijn gaasje zakken en dan komt het helemaal goed. Uh, ongetwijfeld. Hij wil wel het best boeken, <laughs> maar dan moet hij wel naar beneden in het salaris. Hey, hij heeft een liedje uitgebracht. Lekker, inderdaad. Lekker fout ook. Ik had geen hoop meer dat iemand als jij me alles zou geven. Alles zou zijn, mijn sterren en mijn zon. Het lijkt wel of ik droom, lang gewacht en stilgezwegen. Nooit gedacht en toch gekregen, en telkens als ik jou zie. It's not so easy. Our love will lead a way for us, like a guiding star. I'll be there for you if you should. We zijn alweer aan het laatste ja, kort tien, minu tien minuutjes gekomen van deze uitzending. En uh, we hebben er wel echt een hele leuke uitzending van weten te maken, moet ik zelf zeggen. Roy, uh, ja, wat, uh, wat was het? Uh, een bomvolle uitzending? Het was een hele volle uitzending. we moeten zeggen, het was uh, ontzettend leuk en gezellig om te doen. Mijn eerste keer hier uh, bij Zandvoort Lunch. Dus uh, nou, ik hou me aanbevolen om nog een keer terug te komen. Nou, als dat mag. gaan we zeker doen, want je hebt nog vakantie, dus uh, wie weet. Hé hey, uh, Roy, uh, we hebben alles gezegd, hè? Eigenlijk, denk ik zomaar. Of uh, mis je nog wat, wat we hebben behandeld? Nee, volgens mij hebben we alles besproken. Uh, misschien dat we nog niet verteld hebben natuurlijk... dat de mensen ook nog een, uh, een gokje kunnen wagen... door de Rainbow Monday tijdens de Pride. Dat is het laatste wat we nog niet gehad hebben. En dan zijn we volgens mij helemaal klaar... met alles wat er deze drie dagen te doen is met de Pride. Uh, ja, en nog op even, vond... ik hoorde je net nog heel kort de salon zeggen. Wat gaat de salon doen? Uh, bij de salon kun je terecht voor een, uh, een, uh, een korte massage, uh, zodat je, je weer helemaal fit uh, voelt. Dat heet de massage I've Got Your Back, de uh, You Rock massage en How Deep Is Your Love, en dat is een facial, zodat je stralend, fris en fit mee kan dansen en dinen op de parties Dat is the pride. Nou, helemaal, uh, helemaal leuk. En in ieder geval waar we al de hele tijd over hebben... een bomvol programma hier uh, in het mooie kustplaats Zandvoort. Ja, en wat is er komende dagen nog uh, te doen? Uh, nou, er is heel veel uh, te doen. In ieder geval vandaag uh, hebben we natuurlijk de regenboogborrel... bij het Wapen van Zandvoort vanaf half zes tot half acht. Zie ik je staan, toch? Helemaal goed, ja. Mooi. En dan uh, daarna hebben we ook op het uh, Badhuisplein... Uh, de hippie... Nee, ik zeg... Ja, hippie festival Van 26 tot en met 28 juli. Uh, 31, uh, 31 juli hebben we de zomer... Uh, het is allemaal heel moeilijk te lezen op die site hoor. De zomerconcert uh, van de, de Amerikaanse popsong uh, zingende damesgroep. team heette ze. En dat is in de protestantse kerk om half, uh, half uh, acht... En daarna begint augustus weer. En daar gaan we het gewoon volgende week over hebben. In ieder geval, ik wil iedereen een fijne Pride wensen. Roy, heel veel succes met alles. En bedankt dat je hier in de studio tijd hebt kunnen maken. Ondanks je drukke schema. En dankjewel dat ik mocht komen. Heel erg fijn. En ik hoop iedereen, alle luisteraars, eh, niet alleen maar te horen... maar te zien tijdens Pride at the Beach dit jaar. En waar kunnen mensen terecht om het programma nog even voor, door te lezen? Uh, ze kunnen het programma vinden in de Zandvoortse krant. Ze kunnen het programma vinden op onze Facebookpagina. Ze kunnen het programma vinden op de website van Pride Amsterdam. Overal is het programma te vinden. En ze liggen bijna in alle horecagelegenheden hier in Zandvoort. Dus uh, dat komt goed. Iedereen, heel veel plezier. Bye-bye, Wij zijn er vol of Ik ben er volgende week weer. En dan is mijn zomer, gast Edwin Gissels, bekend van Radio en TV. I can't just